1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem wil een begrotingsakkoord sluiten... met de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Daarom gaat hij de komende dag praten met de fractievoorzitters. De minister vindt het belangrijk dat er brede steun komt... voor de extra bezuinigingen die eraan zitten te komen. Donderdag komt het Centraal Planbureau met nieuwe ramingen... over het begrotingstekort. Dat tekort komt waarschijnlijk uit boven de Europese norm van 3%. Alle partijen in de Tweede Kamer houden rekening met nieuwe bezuinigingen. Uiterlijk eind april moet de begroting op orde zijn... en Dijsselbloem zei dat hij meer tijd wil hebben dan zijn voorganger, de jager. Wie in Amerika illegaal muziek, films of tv-series deelt... kan binnenkort een waarschuwing krijgen op zijn computer. Vijf grote providers gebruiken vanaf deze week het copyright alert system... van de Amerikaanse muziek- en filmindustrie. Internetters krijgen zes kansen om te stoppen met het illegaal delen van bestanden. Daarna kunnen providers de verbinding vertragen en het internetverkeer omleiden naar sites over auteursrecht. En dat stopt dan pas op het moment dat gebruikers erkennen dat ze de informatie hebben gelezen. Deskundigen zeggen dat deze maatregelen de grootste overtreders niet zullen stoppen. Zij kunnen hun IP-adres vermommen of gebruik maken van openbare wifi-hotspots. Die worden niet in de gaten gehouden. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken... gaan zich inspannen om een dialoog op gang te brengen in Syrië. Dat hebben de ministers Kerry en Lavrov afgesproken in Berlijn. Het gesprek werd van beide kanten constructief genoemd. Rusland is een oud -en bondgenoot van de Syrische regering... terwijl Amerika juist de democratische bewegingen steunt. Het weer bewolkt en nevelig, de temperatuur daalt tot rond het vriespunt... ook overdag veel wolken, maar wel droog... en vooral in het noorden soms opklaringen... Het wordt dan 3 tot 5 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De N69 neerpelt Eindhoven. Is tussen Bergijk en Leende in beide richtingen dicht door een ongeluk. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kilijne Plag. Welkom bij het tweede uur van Casaluna. Vannacht is mijn gast Peter Essers. Hij is schrijver van het boek Belast Verleden. Daar hadden we het voor kwart voor één al even over. Over welke rol de Belastingdienst heeft gespeeld. En in de Tweede Wereldoorlog wel te verstaan. Concluderend kunnen we denk ik zeggen dat het niet al te fraaie rol is geweest. Zeker als het om de behandeling gaat en de manier waarop er met de Joodse mensen werd uh, omgegaan. Verder is hij ook Eerste Kamerlid voor het CDA. We hebben het gehad over hoe we moeten omgaan met, uh, met verdere Europese integratie en in de Monetaire Unie. Maar ook de betrokkenheid van uh, de burgers bij Europa. En is hij ook nog hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg? Nou, dat laten we maar gewoon lekker zitten. Vindt u niet, meneer Essers? <laughs> ja. Al dat belastinggedoe, dat, uh, daar wordt nooit iemand vrolijk van. Ja, u waarschijnlijk wel. Ja, dat is toch <laughs> ik het een heel goede vak. <laughs> ja, dat geloof ik best. Maar uh, de, de slogan hebben ze niet voor niets gemaakt ooit bij de Belastingdienst. Dus dat, uh, dat laten we nou, maar. Als je moet betalen, is het natuurlijk iets anders. Nee. Ik vind het meest uh, interessant, het boek hebben we nog maar kort over gehad. En uh, u heeft wat op, ja, kort eigenlijk uh, uh, de conclusies gegeven uit het boek... waar je dan best van schrikt als je het hoort, zeker... De manier waarop er met de Joden is omgegaan en hoe die ja, eigenlijk uitgeknepen nog werden. Terwijl bekend was: ze hebben eigenlijk al alles moeten afstaan. Wat kun je ermee doen? Uh Mocht u daar thuisverhalen over hebben... of nog iets weten, u zich daar iets van herinneren... of zelf mee te maken heeft gehad... dan zouden we het heel fijn vinden als u erover wilt bellen... om dat te vertellen, of als u een vraag heeft erover. Ik bedoel, PTS'ers heeft zich er hoe lang in verdiept? Een sabbatical voor opgenomen, ja, geloof ik? Ja, ik ben he? al 2,5 jaar mee bezig geweest. Ja, nou, dan een grote kans dat, uh, dat u het antwoord heeft. Dus 0800 1121 is ons telefoonnummer. 0800-1121. Een mailtje sturen kan uiteraard naar kazaluna.ncrv.nl. Kazaluna.ncrv.nl. En als het een korte vraag is, dan uh, kunt u uiteraard ook gewoon twitteren. Gebruik dan het casaluna of hashtag casaluna. Uh, ik wil gelijk beginnen met Kim aan de telefoon. Goedenacht. Hallo. Je hebt het boek gelezen, hè, begreep ik, van meneer ja. ja, niet helemaal eerlijk gezegd, maar ik heb... Ik heb uh, en het is maar 600 pagina's, dus dat valt me een beetje tegen. <laughs> het is echt een nou, heel dik mooi boek, hè? Ik denk dat ik veel van de essentie er wil hebben, zeker voor het gesprek nu. Het ja. begon bij mij met een uh, te lezen in de Volkskrant van... Ik heb het uitgeknipt en hier voor me een uh, recensie of een bespreking... in de Volkskrant van maandag 31 december. Ja. Robert Giebels. En uh, wat me helemaal triggerde, niet alleen het hele onderwerp wel, Loco... maar uh, ik heb... Uh, moet ik even uitleggen misschien... Ik ben een Joodse man. Ik, mijn familie heeft in de oorlog allemaal ellende natuurlijk meegemaakt. Ik ga ja. er nu niet over uitweiden. Niet speciaal op fiscaal vlak. Wel op het gebied van roof en van alles. Maar, um... Dan lees je zo'n boek met extra interesse, kan ik me voorstellen. Ja, nou, ik wil nog even over dat Fox-artikel. Daar, ja? daar uh, wordt door de, door de journalist, Robert Giebels is dat, economisch journalist... daar wordt verteld, uh, gevraagd kennelijk aan, uh, aan meneer Esser... Is de handelwijze van de Belastingdienst in de oorlogstijd collaboratie of accommodatie? Ja. Yeah. Het laatste, stelt Essers. En dan een uitleg over dat een technocraat niet hoeft na te denken... zich niet hoeft te bekommeren om nuances... hij past regels toe zonder zich te bekreunen. Mm -hmm. nou, er komen nog een paar regels, daarmee is het artikel ook ten einde. En toen ik dat las, dacht ik, nou moet ik dat boek uh, te pakken krijgen... want daar wil ik uh, meer over lezen. Maar ik vind het heerlijk om... Uh, meneer Essers uh, nu op de radio te horen... en hem uh, daar nog wat over te kunnen navragen. Of dat wat wil je weten? Vertellen. Wat wil je vragen nog? Kim? Nou, die vraag wil ik oh. nog een keer stellen. Oké, okay, die wil je zelf was nog het, een keer stellen. Was het nou wel alleen maar accommodatie? Peter Essers? Ja, kijk, dat hangt natuurlijk samen met de definitie... van wat versta je nu onder collaboratie... en wat versta je nu onder accommodatie... Um, ik denk uh, dat het, Kijk, bij accommodatie is het zo dat je uh, je best doet om vanuit je verantwoordelijkheid als uh, ambtenaar uh, werkzaam voor de Belastingdienst het zo goed mogelijk te doen en uh, het ook zo goed mogelijk te doen voor jouw opdrachtgever. Zeker uh, in, uh, voor de oorlog was er een hele sterke hiërarchische structuur... binnen die belastingdienst. Eh, uh, men krijgt een opdracht en die heb je gewoon uit te voeren. Daar stel je geen enkel vraagteken bij. Je probeert het zo goed mogelijk voor je superieur te doen. En die houding heeft men voortgezet tijdens de oorlog. Uh, en uh, ik weet zeker dat uh, de top van de belastingdienst bestond niet uit, uit nazi's... bestond niet uit NSB-mensen... Uh, maar bestond uit technocraten die uh, hun vak zo goed mogelijk wilden beoefenen... en zich niet realiseerden, of veel te laat realiseerden... voor wie ze die opdrachten moesten uitvoeren. En maar intussen ook... wel collaboreren. Ja, dat is hoe je het ziet. Collaboratie zie ik meer als als je echt de kwade trouw bent en je weet van, dit, dit zijn uh, bepaalde doelstellingen die veel verder gaan dan alleen maar belastingheffen. Eigenlijk als je het naziregime aanhing. Dat, ja, dan dat ben je een aanhanger jij... van het Nou, Die had je natuurlijk ook. Kijk, uh, Ros yeah. van Tonningen die zat bij het ministerie van Financiën. Uh, Rambo die was verantwoordelijk voor uh, personeelszaken. Ja, dat waren natuurlijk mensen die waren de, de nazi zeer aangehangen. Dat, dat, dat is ook een co collaboratie geweest. Maar de, de top van de belastingdienst, mensen als POSMA, uh, dat waren geen nazi's. Uh, die zijn na de de oorlog gewoon aangebleven. Maar ze hebben wel beslissingen genomen die zeer sterk in voordeel waren van de Duitsers. Alleen dat hebben ze zich waarschijnlijk onvoldoende gerealiseerd vanuit hun technische betrokkenheid bij de zaak. En achteraf kun je zeggen, hoe is het, hoe is het nou mogelijk dat je zo ver bent gegaan? Maar het is wel gebeurd. En, en zelfs na de oorlog zette die houding zich voort. Hè? Want, want erfgenamen van Joden die waren omgekomen in de kampen... Ja, die kregen te maken met, met successierecht. En dat was ook ja, op een manier waarvan je denkt... dat had ook wel wat, wat soepeler gekund. Maar u schrijft zelf uh, in andere delen van het boek... dat de houding van grote delen van de Belastingdienst beschamend is geweest. Ja, maar het een sluit het ander niet uit. Kijk, eh, zelfs al, al vind ik het zelf te ver gaan om, om te spreken over collaboratie... de wijze waarop men zich accommoderend heeft opgesteld... ja, dat vind ik beschamend. Dat, dat had niet zo gemoeten. Dat is nu eh, misschien makkelijk oordelen... maar ja, ik heb er toch wel heel zorgvuldig onderzoek naar gedaan... Men had alle kans, kijk wat vaak wordt gezegd van... ja, maar als men het niet gedaan had, dan was men misschien ontslagen. Of er waren andere repercussies geweest. Um, uit het boek blijkt heel duidelijk dat de Duitsers de Belastingdienst... Uh, zeer graag te vriend wilden houden. Dat begrijp ik ook, want men had die belastingdienst nodig... om het geld te, innen, nodig, ja. en dus om het geld te krijgen. En er zijn nog voorbeelden geweest waarbij uh, de secretaris-generaal Posma... nee heeft gezegd tegen de nazi's. Die wilde op een gegeven moment bijvoorbeeld... de kinderaftrek uh, uitsluiten voor Joodse kinderen. En daarvan heeft hij gezegd, daar begin ik niet aan. En dat hebben ze ook gevolgd. En met andere woorden, als Posma zich sterk maakte voor iets... dan, nou ja, dan vond hij toch wel gehoor bij, die, bij de Duitsers. Alleen op het terrein van uh, de belastingheffing... Uh, daar heeft hij waarschijnlijk ook gedacht van... ja, maar dan moet er ook belasting gegeven worden, dat is onze taak. Ja. Daar heeft hij veel te weinig afstand genomen... en zich veel te weinig gerealiseerd... in welke situatie de Joden op dat moment verkeerden. Maar als er dan extra belasting wordt gegeven op, op Joodse mensen... dan gaat het toch een lampje bij je branden? Joden. Ja. Ja, bij ja, maar maar de Joden, Joden, sorry. Joodse mensen, dat zijn ook mensen, ja. Maar het zijn Joden. Oh, excuus, Er zitten bij mij echt geen dingen achter, hoor. maak ik er geen eufemismes van. Nee, ja, nou, zo is het niet bedoeld. Maar er uh, deze... werd ook niet extra belasting geheven, de, de belasting was verschuldigd. Dat was belasting op grond van de inkomstenbelasting... of de vermogensbelasting. Alleen, eh, als je belasting gaat heffen van mensen... die niet daadwerkelijk over inkomen of vermogen kunnen beschikken... dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van de belastingheffing. En ja. dat is denk ik hier helemaal fout gegaan... Nee, omdat dat zich dat helemaal, helemaal niet gerealiseerd heeft. De mensen zijn eerst onteigend, hè, moeten hun ja. vermogen afdragen... vertelt u net nog, en moeten dan belasting betalen. Ja. Dat is natuurlijk een uh, idiote vorm. En dan begrijp ik niet dat een ambtenaar die zich aan de regels wil houden... dan daar maar in mee uh, fietst. Ja, sterker nog, men, men heeft bij de belastingdienst een geheimhoudingsplicht. Uh, maar die werd opzij gezet uh, om, om de Duitsers te voorzien van alle informatie... Uh, van de Joden op het terrein van inkomen en vermogen. Door ze konden controleren of ze wel alles hadden afgedragen aan die Lirobank. Ja. Ja, kijk, naarmate we daar zo over praten, een vergaande mate van de dat leidt natuurlijk op een gegeven moment ook tot een extra verwijt. Maar dus, zo, ja, zo uitgelegd, uh, Kim, nou, ik zou grijp je dan het antwoord? Eens, op in een de... ander, nee, ik zou het zelden op, op een andere manier nog eens heel benaderen. Meneer Essen vertelt, helemaal goed uitgelegd, aan het begin van het verhaal, dat uh, ook op de radio, dat uh, de Duitsers die waren echt aan het moderniseren. En... Wat de Duitsers ook op allerlei andere vlakken in de maatschappij deden, dat was voor die tijd ook uiterst modern. In die zin hadden ze, ook al was je een politiek tegenstander misschien van de Naties, was het zichtbaar dat die Duitsers niet alleen maar door hun wapens, maar ook door hun moderniseringsdrift, hun Europeaniseringsdrift zelfs, mm -hmm. dat zij de hegemonie in handen hadden. Ik citeer Hans Keller, die op de CPRO een serie uh, heldhaftig vastberaden en barmhartig heeft gemaakt in de jaren 70, waarin hij de uitzending opende en ook weer sloot met te zeggen, Nederland was aan het begin van de oorlog gematigd pro-Duits en aan het eind van de oorlog gematigd anti-Duits. Die hegemonie die modernisering, waar de mensen ook gefascineerd door waren... behalve de mensen die wisten van de hoed en de rand... die, die, die filosofisch dat konden begrijpen wat, wat voor kwaad er aan de, aan de hand was... die zagen dat niet. En nu weer terug naar die belastingdienst. Ja, die mensen, denk ik, ook die belastingtop... die dus volgens meneer Esser niet collaboreerde... maar dat deze mensen toch gefascineerd waren... door de, de, de kracht van de modernisering die de Duitsers... Uh, ja, oplegde zal ik maar zeggen. Maar is het, daarmee vind jij dat het wel degelijk collaborateurs waren? Jazeker. En ja. ik moet nog even refereren aan een eerdere uitzending... een paar weken geleden in Casa Luna, met uh, Bart van de Boom. Ja. Waarin uh, Bart van de Boom uh, dus uh, een, een boek verdedigt... van Wij hebben het niet geweten, is de titel van dat boek. Maar uh, die meneer Bart van de Boom... die dus ook uh, redeneert naar Van ach, Nederland... Uh, ...wist niet zoveel van het lot van de Joden... ...en daardoor hebben ze uh, gedaan wat ze hebben gedaan... ...en niet hebben gedaan wat ze niet hebben gedaan. Maar ik moet toch even wijzen op uh, hoe uh, meneer uh, Bart van de Boom... ...uit de Joodse hoek om de oren is geslagen met zijn uh, uh, ingenomen uh, invalshoek... ...en dat hij nu uh, nog eens extra helemaal intellectueel gesproken... ...tot bloed ons toegeslagen wordt door uh, Guus Meershoek in de Groene van 31 januari. Oké. Okay. Vind je het erg, Kim? Want dit gaat nu echt naar een hele ja, dat andere gaat gas toe... Belastingdienst wat we eerder ont... hebben gedaan. Ja, wel, maar het gaat terug naar van die vraag van... gaat het over collaboreren of gaat het over okay. accommoderen? Ik vind het jammer dat professor Essers die een uitstekend boek heeft afgeleverd... toch dit concludeert, want het is toch weer een nummertje grijsdenken... waar we in Nederland volgens mij in de wat verdere toekomst... dik spijt van zullen krijgen. Okay. Dankjewel, Kim, voor het, uh, voor het bellen. Oké. Okay. Peter, wil je er nog op reageren? Ja, kijk, het is maar net de terminologie die, die je kiest. Um, als ik het woord beschamend gebruik, dan is dat voor mij een hele zware term. Ja. En, en ik heb echt vanaf het begin uh, me voorgenomen van... ja, dit, dit moet geen boek zijn waarbij ik continu uh, met de vinger sta te wijzen... van dit was goed en dit was fout. Uh, ik kom dat pas toe na die 500 pagina's analyse. Ja. Uh, en ik ben het helemaal uh, met Kim eens. Kijk, in het begin van de oorlog... toen was de situatie anders dan aan het eind van de oorlog. En toen leek het er ook op dat dit gewoon de situatie zou worden... voor de komende 20, 30 jaar. Aan het eind van de oorlog zijn er echter ook dingen gebeurd... toen men, toen men al wist wat het regime daadwerkelijk betekenen. Toen liepen er geen joden meer in de, in de straat in Nederland. En dat we dan toch nog eh, bepaalde zaken doorzetten. Eh, dat de Hoge Raad, daar hebben we het nog niet over gehad... maar in 1944 een arrest heeft beslist. Waarin de Hoge Raad heeft gezegd... nou, het is terecht dat er vermogensbelasting wordt opgelegd... en dat er geen afverdeling plaatsvindt. In 1944 dat uh, in 1954 uh, de Belastingdienst nog een procedure gevoerd heeft... over de woonplaats van een gevangene, van een dame in Auschwitz... Uh, 1 januari 1945. De stelling van, ja, ze was weliswaar in Polen... maar voor de belastingheffing doen we net alsof ze in Nederland woonden... omdat daar hele intentie was gericht... Ja, ik bedoel, als je dat ziet... Ja. dat heeft de Hoge Raad uh, in 1954 wel helemaal afgewezen... maar men heeft toch maar geprocedeerd. Ja, maar zijn er ooit maatregelen genomen? Zijn er ooit mensen die consequenties hebben moeten... Nou, dat ja, heeft me dus begaren. zeer verbaasd. Uh, Posma is gezuiverd, zoals het heet. Uh, maar die werd vooral uh, aangevallen op zijn beleid... in zaken de arbeidsinzet van belastingambtenaren. En uitgerekend op dat dossier heeft hij uh, veel zaken gedaan... om, om, om uh, de, het beleid van de Duitsers te saboteren. Dat is raar. Uh, maar de hele kwestie van de Joden is niet aan de orde gekomen. Dat is toch gek? Dat is heel gek, ja. Maar dat, dat komt omdat er een soort gelijkheidsdenken was... ook na de oorlog, van... ja, maar de Duitsers hebben het gelijkheidsbeginsel met voeten getreden. Wij moeten nou niet weer dezelfde fout maken... door de Joden een betere behandeling te geven. Ja, ja. Och. Dat is en weer andersom geredeneerd. Dat is weer andersom ja? geredeneerd. En ja, dat is natuurlijk een, een, een benadering Daar Kun je ook die... aardig over discussiëren of ja. dat de goede benadering is geweest. Ja. ja. ja. Uh, meneer Frank hangt aan de telefoon. Ik, Goeienacht. Ik heb met uh, veel belangstelling naar de vorige beller geluisterd. Ja. Ik heb zelf twee heel andere ervaringen. Eén is van mezelf, maar ik begin met de ervaring van mijn vader na de oorlog. Ik ben ook van Joodse afkomst. We waren in de oorlog ondergedoken... Voordat we onderdoken was mijn vader in dienst van een van de Nederlandse banken. Ja. Voorloper van de huidige ABN AMRO, maar dat doet er niet zoveel toe. Die ABN AMRO heeft het salaris van mijn vader in de onderdakperiode gewoon opzij gelegd en hem na de oorlog uitbetaald. Dat was heel keurig. Ja. Maar daar moest ook belasting over gegeven worden en... Inmiddels was er in, als ik het goed heb, 1941... een wet inkomstenbelasting tevoorschijn gekomen... met een progressieve belastingheffing. Ja. Hoewel het salaris van mijn vader in 1943, 1944, 1945 is ontstaan... waarna hij gewoon weer bij de bank terugkwam... gewoon werkend en in de gewone belastingheffing viel... Is dat toch over die drie jaren progressief geheven? Waardoor mijn vader nauwelijks in staat was om de schuld die hij bij een collega had opgebouwd om ons leven in de onderdakperiode te kunnen betalen, nauwelijks kon terugbetalen. En was dat dan speciaal op de joden gericht of was dat een algemene maatregel? Dat was een algemene idee. Uh, mijn vader heeft geprotesteerd in de zin van, heeft dus. Uh, bezwaar aangetekend en vervolgens beroep uh -huh. van dat het salaris niet over 1945 betrekking had, maar over 1943, ja. een stukje over 44 en een stukje 45. Dat werd niet geaccepteerd. Hij heeft die uh, reeks uh, bezwaren in eerste aanleg en in beroep verloren, ondanks een beroep op de hardheidsclausule waar alle reden voor was om die wel toe te staan. Mm -hmm. En hij heeft zich vervolgens, beroepshalve omdat hij ook wel iets met fiscale zaken te maken had, hij was accountant, heeft hij uh, zoveel mogelijk voor zichzelf en zijn cliënten uiteraard uh, behouden ten opzichte van de belastingheffing die daarna aan de gang was. En dat is hem vrij aardig afgegaan, heb ik begrepen. Oké. Okay. Hij was gelukkig nog in leven en dus in de gelegenheid om dat te doen. Die, die... Ikzelf heb een heel andere, heel gekke ervaring. Ja. Maar had u nog een vraag daarover ook aan meneer Nee, ik heb geen vragen. Het is een mededeling okay. eigenlijk. Er werd ook in het programma vlak voor uh, Casa Luna. werd ook gevraagd om mensen die nog iets wisten. Ja. Dat nou, was... daar hoor ik dus bij. In Casa Luna, ja, precies. Ja. ja. Wat, wat was de ervaring van u zelf dan, die u wilde vertellen? Heel bijzonder. Er is een wet uitkering vervolging slachtoffers. Daar is een onderdeel in gekomen... dat heet niet meetbare invaliditeitskosten. Ja. Maar die was niet voor iedereen beschikbaar... die problemen had met de restanten van de oorlog in zijn psyche. Die was uh, voor zover betreft die NMIK... Alleen voor, als ik het goed heb, kan me vergissen, maar ik geloof dat ik het goed heb, voor vrouwen. Nou, op een gegeven moment kwam de gelijkstelling mannen en vrouwen. En toen konden de mannen met terugwerkende kracht over een aantal jaren nog een beroep doen op die NMK. Dat is die wet uitkering voor slachtoffers? Een deel daarvan. De, Nederland, de niet meetbare invaliditeitskosten. Okay. En dat had dat, Paul SS had of Peter SS, sorry, had dat echt met op de oorlog te maken? Gericht op de Alles, oorlog, die maatregel? Ja, ik Alles, weet. Want dat is een deel van de wet uitkering vervolgingsslachtoffers. Sorry, meneer Esser, ik val oh. u in de reden. Ja, want ik ik, misschien doelt hij daarop, maar um, tot mijn grote verbazing is recent uh, een arrest gewezen door de Hoge Raad over een. Uh, een uitkering uh, voor een uh, vervolgingsslachtoffer die afkomstig was van een Duits fonds. En daar was de vraag aan de orde. Um, uh, valt dit nu onder de premieheffing? Um, de belastingheffing was een Duitsland toegebend, maar valt dit nu onder de premieheffing? En de stelling van uh, belanghebbenden deze was van ja, maar die uitkering die, die, uh, wordt uitgekeerd om. om ja, leed te vergoeden. Om immateriële schade te vergoeden. Als ik dat als werknemer zou hebben ontvangen... zou het nooit als loon zijn aangemerkt. De hoograad zei, ja, maar dit is geen loon. Dit is een periodieke uitkering. En daar mag je die toets niet aanleggen. Ja, ik... Dat is dus ook waar ik tegen opgelopen ben. Want in de latere jaren ben ik... voor mijn NMK uitvoering door één bepaalde belastinginspecteur... eerst uh, niet. En toen ben ik verhuisd. En toen ben ik wel aangeslagen voor die uitkering. En ik heb bezwaar gemaakt. Ik heb beroep aangetekend. De meneer is nog bij me thuis geweest, de inspecteur. En, en hoe is De inspecteur afgelopen? heeft het niet uh, toegestaan. Waarna vervolgens, nadat ik dat geld dus inderdaad kwijt was... en de belasting moest betalen, want ik had niet de centen om naar de Hoge Raad te gaan... Uh, waarna vervolgens een staatssecretariële beschikking kwam dat NMIK inderdaad een uitkering is en niet voor belastingheffing in aanmerking komt, inkomstenbelastingheffing. Alleen niet met terugwerkende kracht, nou net in dat jaar waarin ik wel aangeslagen was. Hm. Dus dat is ook een, uh, laten we zeggen, betwijfelbaar standpunt van de inspecteur van toen. Ja. Frank, ik ga ik nog een reactie vragen heen. aan, aan uh, onze gast, aan Peter Essers, En dan uh, gaan ja, we, als u het nu nee, erg vindt, er ook naar een andere er, bellen. Het antwoord ook komt. heel ingewikkeld en, en complex. Ja, ik, ik, ik, ik heb al gewezen naar dat recente arrest van de Hoge Raad. De inkomstenbelasting die wordt dan aan, niet aan Nederland toegerekend. Dus daar, daar hoeft geen inkomstenbelasting op betaald te worden. Maar het probleem is dat het wel als inkomen wordt gezien. Waardoor je alle inkomensafhankelijke regelingen daar kun je dan nadeel van ondervinden. Hè? Bijvoorbeeld een huurtoeslag of, of anderszins. En inderdaad de premieheffing die, die wordt gewoon wel geheven. En um, ja, ik had me ook kunnen voorstellen dat men had gezegd: nou, um, uh, we schelden dat kwijt. Uh, dat is en, niet maar dat is niet nee, gebeurd. Nee, in brede zin dus ook. Ik, ik wil dat uh, overigens niet gelijk trekken met de gevallen die ik in het boek behandel. Uh, maar ja, het is toch wel weer een voorbeeld van: um, geef je nou echt wel rekenschap van in onder welke omstandigheden, dus de reden waarom deze uitkering verstrekt wordt, moet je ja. daar toch niet. Uh, een, een uitzondering voor uh, uh, bedingen. Maar ik, kijk, ik denk dat men daar wel goed over nagedacht heeft... en dat er waarschijnlijk heel veel andere gevallen zijn... Uh, waar geen oorlogsverleden uh, aan de orde is... maar waarbij toch een soort schadevergoeding wordt uh -huh. betaald. En dat men heeft gedacht, ja, maar dan moeten we dat ook weer apart gaan behandelen. Ik, ik ben niet schandig. bij dat overleg nee, geweest, nee, maar ik kan nee. me voorstellen. Maar ik vind wel uh, goed dat u het voorbeeld noemt. Want het speelt dus nog steeds. Het ja. is nog steeds... Een kwestie van hoe je nou fiscaal moet omgaan met mensen die geleden hebben in die oorlog. Ja, ja. Nou ja, dus ik zie hier ook. Uh, u had ook in het boek heeft u ook een, uh, een, een voorbeeld gegeven van een aanmaning tot indiening van een memorie van afgifte-successierecht van de nalatenschap van Philip Pol. Overleden te Sobibor, 16 juli 1943. Het gaat ook weer over een naheffing die dus ja. op een overleden iemand is. Dat gaat dan niet over slachtoffer, hè, over schadevergoeding, maar wel weer over het feit dat er zo krom gehandeld is. Ja, kijk, er was natuurlijk een succesgerecht. Uh, als je een nalatenschap had gehad, dan moest er succesgerecht geheven worden. Alleen ja, dat je dan geen rekening hield met het feit dat er een lange periode overheen gegaan is... voordat mensen überhaupt dachten aan aangifte doen. Om dan te gaan kijken of moet er geen rente moet worden geheven. Moeten we niet een boete gaan heffen. Dat is natuurlijk volstrekt ja. buitenproportioneel. En wat vind ik het, het meest bezwaarlijke was van die uh, successierechtheffing... was dat men bij tussenovergangen iedere keer weer opnieuw het successierecht ging berekenen. Dus als uh, binnen een familie meerdere mensen om het leven gekomen waren in die kampen... werd iedere keer weer opnieuw successierecht geheven... totdat uiteindelijk die erfgenaam dan belast werd. Terwijl je maar één bedrag had gehad. Ik moet er meteen bij zeggen, men heeft dat aan de hand alweer wat, wat rechtgezet. Euh, en gezegd van nou, we moeten het niet zo, zo strikt bekijken. Maar dat heeft a, te lang geduurd. En nee. b, was de oplossing eigenlijk ook weer niet bevredigend. En c, men wist toen waaraan die mensen waren overleden. Denk ik dan. Dus... Ja. Er zijn ook uitgebreide discussies gevoerd, ook in de Tweede Kamer... van moeten we hier niet überhaupt een vrijstelling van succesheid geven. Ja. Dat is ook aan de orde geweest, daar heeft men niet voor gekozen. Men, men heeft ook geredeneerd van moeten we nou niet een sterfdatum fictief bepalen... Uh, zodanig dat het beste uitkwam voor de joden zelf... Maar daarvan heeft men gezegd, nee, dat doen we niet. Want er komen allerlei problemen met erfrechtelijke kwesties. Wij moeten zo goed mogelijk eh, en zo kwaad mogelijk... proberen de echte sterfdatum vast te stellen. Ja, ja. En dus ook voor niemand uitzondering te maken waar je het eerder over Precies. had. Precies. Ja. Nu geen voorkeursbehandeling. Ja. Ondanks dat ze enorm benadeld zijn geweest, gaan we er niet nu omdraaien. Ja. Ik stel voor dat we eerst naar muziek gaan luisteren. En uh, u kunt natuurlijk nog een half uur lang uh, bellen. Het gast is Peter Essers, senator voor het CDA. We hebben het met hem gehad over Europa. Hoe we, Europees, uh, hoe we financieel gezien... Europa het beste kunnen gaan vormgeven. En wat onze eigen betrokkenheid daarbij is. Maar ook de inspraak van de nationale parlementen. Daar kunt u natuurlijk over bellen als u daar een vraag over heeft. Of een mailtje sturen naar Casaluna@ncv.nl. En we hebben het nu net gehad. Het zijn twee totaal verschillende dingen over het boek Belast Verleden. Over hoe de Belastingdienst in de Tweede Wereldoorlog heeft gehandeld. En ook met Joden is omgegaan. Zit er een, zit er een overlapping eigenlijk in? Nee hè? Het zijn echt... Ja, je kunt altijd een overlapping wel bedenken. Daar, daar heeft u over nagedacht. Zeker. Dat is toch ook weer uh, no taxation without representation. En dan heb ik het nou even niet over de, de belastingheffing van de Joden. Maar wel over die grote hervormingen die in het begin van de oorlog zijn, zijn aangebracht. Die mogelijk waren omdat er geen parlement meer was. Ja, ja. Uh, en je ziet toch dat zo'n parlement wel degelijk van belang is. Want dan is er geen tegenwicht meer. Uh, en als iets duidelijk is geworden in die oorlog... is het belang van de machtsscheiding. Ja. Van de controle door een parlement op de regering... van een rechtelijke macht. En als je dat weghaalt, ja, dan zijn de rampen niet te overzien. Ja. En Dat is in Europa, kun je dat min of meer ook zeggen. Als, als Europa allerlei heffingen gaat invoeren zonder democratische controle. Ja. Ik ga geen hele parallel met de oorlog trekken. Maar het gezegde no taxation without representation is daar ook. Dat geldt daar wel voor. Daar wel voor. Ja. Ja. Ja. Uh, 0800 1121 is ons telefoonnummer. Ik noem het nog eventjes. En Casaluna uh, ons mailadres. Nog een muziekvoorkeur, Paul Simon. Even achteroverleunen, plezier. En tot rust komen en genieten van de muziek. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearest destination, the more you slip sliding away. I know a He came from my hometown He wore his passion for his woman like a thorny crown He said, Dolores, I live in fear My love for you is so overpowering I'm afraid that I will disappear Slip sliding away Slip sliding away You know the nearer your destination The more you slip sliding away And I know a woman Became a wife These are the very words she uses to describe her life She said a good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 Son he longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. His slip sliding, slip sliding. The nearer your destination The more you slip sliding away And God only knows God makes his plan The information's unavailable To the mortal man we're slip sliding away slip sliding away slip sliding away you know the near destination oh no slip sliding away slip sliding away slip sliding away, slip sliding away. The nearer your destination, the more it slips by. Sliding Away van Paul Simon. De muziekkeuze van mijn gast van vannacht... Peter Essers, CDA, senator... en uh, ook schrijver van het boek Belast Verleden... over de rol van de Belastingdienst in de Tweede Wereldoorlog. We maken even het uitstapje. Het wordt een beetje een eerste half uur... hebben we het over het boek gehad, vooral nu. We gaan even het uitstapje naar, maken naar Europa. Waarom u oorspronkelijk ook de gast was. Hè? Omdat daar vanavond in de Eerste Kamer is uh, gedebatteerd... over het financiële aspect... en uh, hoe de Europese stemming is in de Eerste Kamer. Uh, Johan hangt aan de telefoon. Goedenacht. Goedemiddag met Johan. Hallo. Wat was jouw vraag? Ja, of wilde je bespreken? Ik had willen, willen vragen over de Europese Unie. Ja. En wel dus in relatie tot het thema spijt. En ook het mogen hebben van spijt. Want jij in je inleiding zei, Guilena, het eerste uur van Casaluna... Ja. ...dat ja, toch Nederland gewoon aan tafel heeft gezeten hè, bij Europese besluitvorming. Ja. We hebben gewoon kunnen meepraten. Maar dat toch een aantal beslissingen, ook of ingewikkelde zaken, anders heeft uitgepakt. Anders uitgepakt dan gedacht en anders uitgepakt dan voorgespiegeld. Yeah. En toch een steeds groter aantal mensen in Nederland en ook in andere landen van Europa... toch dingen anders had gezien nu. En dingen zou willen herstellen. En ook dingen zou willen herstellen door terug te groeien of bepaalde maatregelen terug te draaien. En daar wordt dan vaak, vind ik, met, met kramp op gereageerd. En je zei ook in je inleiding dat... Uh, en vaak dus in termen van zwart-wit of Europa gesproken ja. wordt. Maar vind je niet dan? Jawel, maar ik, ik vind dus dat, dat heel vaak die kramp ontstaat als mensen wat willen teruggroeien. Ja. En dat vind ik ook weer een vorm van, van, van polariseren. Ja. Want er zijn dus mensen die willen of een federatief Europa en verder integreren. Maar volgens mij is de groep die echt uit de Europese Unie wil, die is vrij klein. En juist die middengroep, volgens mij die pro-EU is, ja. maar gewoon juist... ...pas op de plaats veel of, of zelfs wat teruggroeien. Ik denk dat die groep dus vrij groot is, maar die, dat die nauwelijks aan bod komt... ...want dit is toch iets wat, wat, waar een, een taboetje op rust. Daar wordt met kramp over gesproken. Dus ik denk dat het gewoon een vrij redelijk standpunt is. Dus mijn vraag is, van, waarom kan dat niet? Waarom kun je bijvoorbeeld bepaalde dingen uit Schengen niet, niet herstellen... ...of bepaalde dingen van, van de euro? En waarom altijd die kramp? En ik denk dat je daarom dus in een gepolariseerd debat terechtkomt... Van, van of versnelde federatieve integratie... of dus anderen zeggen van nee, uit de euro... of zelfs uit de Europese ja. Unie. En ik denk ja. dat een dat, heleboel mensen in Nederland... zich daar niet in herkennen. Nee. Maar dat dus door, door die kramp... en goed, het CDA gaf ook al aan wat teruggroeien. Maar ja. dat... dat dat die kramp rondom dat thema spijt. Ja, waarom? We hebben spijt. Of een groot waarom hebben spijt, dingen niet gedeeltelijk terug kunnen worden gedraaid? Meneer Precies. Esser. En er is, er is niks mis mee. Geen zelfverwijt. Gewoon voorschrijdend inzicht leert. Ja. Dingen hebben we anders uitgepakt. Dat willen we herstellen. Bijvoorbeeld door terug te groeien. Kan het? Ja, dit spreekt me heel erg aan. Uh, kijk, uh, je moet heel realistisch kijken naar de situatie binnen de Europese Unie. Het is natuurlijk begonnen vanuit een ideaal. Uh, we willen geen oorlog meer tussen Duitsland en Frankrijk. En ik vind dat nog steeds een ontzettend waardevol uh, aspect van de Europese Unie. Maar wat niet goed is, moet je ook benoemen. Uh, je moet niet blind uh, achter dat ideaal blijven aanlopen... als je niet uh, open staat voor de bezwaren die er evident zijn. En dus het verhaal dat de Engelse premier gehouden heeft, daar vind ik ook goede dingen in zitten. Die benoemt dan ook zaken dat Europa zich wellicht met te veel zaken wil bemoeien. En dat zou je ook moeten kunnen terugdringen. En, en ik denk dat daar ook mogelijkheden toe bestaan. Aan de andere kant zie je ook dat er nu stappen gezet worden, onder druk van de crisis, die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Ja. En je ziet toch een toenemende invloed van uh, Brussel op het begrotingsbeleid. Landen die er een potje van maken, die worden ook echt aangepakt. Uh, en dus je ziet dat er voortschrijdend inzicht is en dat er ook dingen veranderd kunnen worden. Maar kunnen Alleen... er ook dingen teruggedraaid worden? Nou ja, het is lastig. Uh, je hebt bepaalde besluitvormingsmechanismen afgesproken, je kunt niet zomaar land uit de euro zetten. Nee. Dat kan niet. Um, daarvoor zou je het verdrag moeten wijzigen. Nou, dat is een hele moeizame procedure. Maar een minder vergaand iets als, als zeggenschap over. Uh, op het politiegebied? Wat zei je? Optouts. Bijvoorbeeld, een land als Denemarken heeft bepaalde optouts. Ja. Zweden ook. Dat, ja. Ja, maar dat, nee, goed, gelijke monniken, gelijke kapper. Maar ik denk dat. de ontwikkelingsfastadia. van de verschillende deelnemende landen aan de Europese Unie. al 27 en 17 landen in de euro. die zijn toch ja, vaak zo verschillend. dat ja, ik vind optouts. Helemaal geen verraad aan het Europese ideaal. Maar juist dus recht doen aan, aan de grote verschillen tussen de verschillende Europese landen. maar name niet tussen Noord en Zuid, maar ook tussen West en Oost. Ja, maar opt-out kan, denk ik. Uh, maar het probleem is. Is als dat een land... opt-out? Is... Ja, je zou ervoor kunnen kiezen om uit de euro te stappen. Ja, dat is opt-out. Maar je kunt nou, niet een land verplichten. Of andere dingen. Sorry? Migratie, Bijvoorbeeld Denemarken heeft verschillende opdrachten bedongen. Zweden ook één. De Britten één of twee. De, de Polen en de Tsjechen. Goed, dan krijg je wel een beetje een menu à la carte. Maar ik zou, niet, ik zou dat helemaal niet verkeerd vinden. Maar dat zijn maatregelen die Europees gezien worden afgesproken... en waar jij dan als enige land niet aan hoeft te houden. Klopt dat? Of als groepje landen. Ja. Bijvoorbeeld ja. economische maatregelen die voor het ene land te, te, te streng zijn. Ik denk bijvoorbeeld met ja. de euro. Dat er te veel maatregelen uniform worden opgelegd... waarbij dus de grote verschil tussen Noord- en Zuid-Europa... Ja, beide partijen ontevreden maken. Want het noorden krijgt een paar manieren zin niet. En het zuiden moet maatregelen gaan doorvoeren... die ze eigenlijk liever niet willen. Ja. Ook een voorbeeld. En dan bijvoorbeeld neem Schengen. De georganiseerde grenscontrole kan niet... Alleen nog maar steeksproef geweest. En waarom? Als sommige landen weer op bepaalde punten die grenscontrole willen... Ja, daar is ook over gesproken, je, toch? De laatste waarom, tijdens... waarom kun je Schengen niet overbreken? Ja. Ja. Ja. Kan dat? Doen, heeft Nederland dat soort zo of niet? Um, nou, Nederland wil ik zo niet. Kijk, we hebben wel een bijzondere regeling met uh, de, de afdrachten. En daar krijgen we een uh, bepaalde korting. Uh, Kijk, het is inderdaad, wat voor Europa heb je voor ogen... als je zegt, Europa moet uiteindelijk uitmonden in een politieke unie. Al was het één land, zoals nu Nederland. Dan ga je ook niet tegen Groningen zeggen... bij jou kan het anders zijn dan in Limburg. Maar het is inderdaad de vraag of je zover moet gaan. Mm -hmm. Als het we maar dat niet idea? ontaart in cherrypicking. Je zegt, we willen alleen maar de goede dingen van Europa... maar we willen ons niet onderwerpen aan de slechte dingen. Dan denk ik dat je in een, een visieuze cirkel terechtkomt. Maar dat je wat meer flexibel bent... En, en, en, en oog hebt voor de bijzondere situatie van een land... vind ik helemaal niks mis mee. Waar, waarom geen cherrypicking? Sommige dingen zijn voor een, een voor het noordelijk land wel goed... en voor een zuidelijk land niet. Ook cherrypicking vind ik dus een vorm van, van kramp al. Voor mij zou cherrypicking gewoon mogen. Ja, maar... soms, soms zijn de voordelen goed en de nadelen zo evident slecht voor je... dat je denkt, nou, dat je dan toch inderdaad zegt... die dingen wel, die dingen niet. Ja, het hangt natuurlijk van het thema af... maar het gevaar bestaat dat je een soort neerwaarse beweging krijgt... dat als iets evident goed is van land... Um, uh, dat dan andere landen dat ook gaan volgen... en dat je dan uh, ja, uh, de legitimiteit van de andere landen... die het dan wel invoeren, dat, dat je die ook uh, in gevaar gaat brengen. Uh, dus het, het hangt er puur van af uh, in welke situatie je zit. Kijk, Nederland is een doorvoerland... Uh, dat betekent dat er heel veel producten worden aangeleverd... en die voeren wij weer door. Ja, dat we dan zeggen dat het niet redelijk is... dat we daar dan volledige afdracht van moeten doen... dat is een rechtvaardiging. Nee. Maar je kunt, vind ik, uh, moeilijk zeggen... van uh, wij accepteren niet bepaalde heffingen... omdat het slecht is voor onze economie... Uh, maar laat andere landen die heffing dan nou wel maar opbrengen. Ja, Dan kun je beter zo'n heffing op Europese niet invoeren. Johan? Nou, misschien is dat dan ook wel het beste. Want ik denk dus als je toch dat soort dingen wel gaat doen... Dat wellicht toch in de verschillende landen uh, de steun voor de Europese Unie weer toeneemt. Want ik denk dat er gewoon in tal van landen binnen de EU heerst onvrede. Maar ik denk binnen elk land weer op andere onderwerpen. En ik denk dat gewoon het collectief van de 27 voor de EU en uit de 17 voor de euro. zo groot aan het worden is, dat komt komen zelfs de landen bij. dat een bepaalde vorm van cherrypicking, waar je nog steeds een bepaalde kramp of taboe op kunt rusten. Mm -hmm. best wel wenselijk acht. Maar dan krijg je dus een lossere, toch een lossere ja. EU. Wat ik prima zou vinden. En ik denk dat dan toch de steun in de verschillende landen. met dus die bevolking met, met verschillende belangen. Dat hij toch weer toeneemt. Alleen ja, dat is toch een beetje vloek in de kerk. Want ik vrees ook dat bij Peter Essers. op een bepaalde manier een politieke federatie. toch wel een voorkeur heeft, denk ik. Is dat zo? Nou, alleen als aan, aan allerlei voorwaarden voldaan is. Kijk, uh, ik loop er niet van weg. Het zou denk ik een hele goede zaak zijn. van heel veel problemen die we nu hebben. Maar dan moet wel eerst uh, die financiële regelgeving op orde zijn. in die verschillende landen. Want uh, zo'n federatie betekent ook dat je dan solidair moet zijn met alle leden van die federatie. Ja, en ik denk dat zonder dat je daar nu uh, orde op zaken hebt gesteld in die landen, dat heel onverstandig zou zijn. Om nog even terug te komen op, op, op dat uh, eigen behandeling, cherrypicking, of je het dan wel of niet cherrypicking noemt. Er is een mogelijkheid in het verdrag dat een groep van landen, ik dacht minimum negen dat die een bepaalde uh, regeling voor, voor hun eigen situatie gaan toepassen. We hebben nu een discussie over een financiële transactiebelasting. Nou, die wordt waarschijnlijk niet in alle 27 landen uitgevoerd. Maar je hebt wel een groep, een versterkte samenwerking... die dat dan wel gaan doen. En daar hoeft niet iedereen zich bij aan te sluiten de euro niet door iedereen wordt toegepast. Nee, maar zou je dan ook een. een, een waar we eerder de euro en de zero, Noord- en Zuid-Europa. dat je met, je, met de Noord-Europese landen. die het economisch beter doen. dat je daar aparte afspraken gaat maken? Ja, ik ben daar heel huiverig voor. Want dan ga je dus twee munten in Europa introduceren. En, en slecht geld uh, ja. drijft altijd het goede geld uit. Dat gaat mij wat ver. Maar als je wel dezelfde munt houdt, maar wel andere financiële afspraken gaat maken... om dan nog even op de cherrypicking te uh, gaan? Ja, maar dat doen we in wezen. Kijk, uh, de tekortlanden hebben al een, een, een, een bijzondere behandeling. Die kunnen het tekort al verder laten ja. oplopen. Die kunnen al een grotere schuldpositie hebben. Maar wel met de bedoeling dat ze uiteindelijk weer binnen de afgesproken kaders komen. Ja. Maar er zijn hier toch ook al verschillen in, in binnen Europa. Er zijn dus tien landen die niet meedoen aan de euro. En 17 die, die wel meedoen. Dus Dat is natuurlijk een andere situatie dan twee munten. Ja. Maar ik denk toch dat de verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa zullen blijven. Vooral op het gebied van economische structuur en ook mentaliteit. Dat, ik vrees dat die euro wel eens kan gaan scheuren. Dat toch die druk van die financiële markten zo groot wordt. Dat ondanks de ferme taal van meneer Draghi, hè, de president van de Europese Centrale Bank... Toch op een gegeven moment de noordelijke landen zullen zeggen... maar wij gaan niet meer betalen voor die tekort in de ja. zuidelijke landen. Ja. En dat de zuidelijke landen zeggen... maar wat jullie van ons vragen aan, aan omvorming en hervormingen, dat kunnen en willen wij niet. Dus dat dan toch zijn scheuring zich opdringt. Want in feite is het al bezig. De Grieken die, die rijke Grieken die, die stallen hun geld in Londen. Dat zijn al eerste tekenen van, van een, een, een scheiding tussen Noord en Zuid. Ik denk dat dat gevoel uh, bij veel mensen leeft, hoor. Ja, kijk naar nou wat er uh, gebeurd is in Italië. Dat is natuurlijk ook duidelijk een teken dat of schoon Monti uh, het eigenlijk fantastisch gedaan heeft. Uh, de rente uh, is weer op een aanvaardbaar niveau gekomen. Italiaanse rente op, op uh, obligaties. Geen hervormingen, wel bezuinigingen, maar geen hervormingen. Nou, dat ben ik niet met u eens. Hij heeft ook wel degelijk hervormingen op de arbeidsmarkt ingezet. Natuurlijk zijn ze nog niet helemaal uitgewerkt, maar hij heeft wel de aanzet gegeven tot... en dat hebben de markten ook erkend en herkend. Ja, met de aanzet tot en daarna komen de verkiezingen en zelfs Berlusconi komt terug. En ook ja. Rino die is een anti. Ja. De, de grote, de grote massa van hervorming moet één nog gebeuren. Ja, ja. En, en, en gaat waarschijnlijk dus niet meer gebeuren. Denk en, ik dan. en dan zie je dat inderdaad de mensen uh, dan zich daar niet in herkennen. Uh, dat ze niet bereid zijn om die stap verder met Monti mee te zetten. En dan gaan ze een proteststem uitbrengen. Ja. En dat is echt niet alleen in Italië aan de orde. Ik denk dat dat in meerdere landen gaat gelden. Jo, mag ik jou maar, danken voor, uh, voor dan jouw telefoon? Ik wil een vraag stellen, heel ja? kort. Uh, nou, meneer Essens denkt dat de euro zal blijven. Dat hij bijvoorbeeld niet zal splitsen in Noord of Zuid. Nee, volgens mij is het de euro overleeft of uh, de euro gaat ten onder. Maar ik zie geen tussenoplossing. Famous last words. <laughs> Kijk eens aan. Dankjewel Johan voor het bellen. Heel bedankt. <laughs> Dag hoor. John Vermeulen die heeft uh, gemaild. en vraagt hoe, hoe denkt u dat we de komende tien jaar eruit gaan zien voor Europa... met betrekking tot sociaal en economisch gebied? Nou, we hebben net al een kort voorschotje genomen. Het is de vraag of, uh, hè, of die blijft. Of eruit of erin. Ja, het ja, nou. is natuurlijk uh, lastig uh, om, om, om de toekomst te voorspellen. Maar uh, kijk, het, uh, de verantwoordelijkheid zal toch nog altijd bij de lidstaten zelf blijven. Maar uh, die lidstaten die spreken wel bepaalde zaken onderling af... En uh, daar zal een belangrijke rol voor de Europese Unie zijn... om ze daar ook aan te houden. En dat is het belang van al die lidstaten... want ja, uh, alleen met een goede discipline komen we verder. En verder moet Europa vooral er voor de burgers zijn en de voorwaarden scheppen om banen te creëren, om, om innovatief te zijn. En vooral ook om de concurrentiestrijd aan te gaan met, met blokken in, in Amerika, in Azië. Azië vooral toch? Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. We zijn nu in onderhandeling met, met Amerika van vrijhandelszone. Nou, dat zijn geweldige ontwikkelingen. Maar wat we vooral moeten vermijden is dat we in Europa elkaar gaan beconcurreren. Ja, maar dat doen we wel. Dat, dat is inderdaad aan in de orde. Kijk naar het belastingstelsel. Uh, uh, dat is een van de weinige gebieden waar we nog uh, een eigen geluid kunnen laten horen. Nou, dat doen we dan ook ja. om met elkaar te concurreren. Maar de solidariteit staat natuurlijk ook flink onder druk. Wat denk ik ook niet gek is vanwege de crisis waar iedereen in zit. Nee, maar, maar dat is ook misschien weer een, een, een adagium. Uh, zonder soliditeit, financiële degelijkheid, geen solidariteit. Dan ga je die solidariteit veel te veel op het spel zetten. Je moet eerst zorgen dat de afspraken die gemaakt zijn... dat je ook worden nagekomen En dat je ook openstelt voor controle. Want dat is toch wat er fout gegaan is. Dat landen te lang mooi weer gespeeld hebben. Ja. En begrotingen gepresenteerd hebben die helemaal niet klopten. We gaan nog naar een uh, beller. Mevrouw Nemo hangt ook aan de telefoon. Ja, goeienacht. Goeienacht. Ik groet jullie. Dat studio. is fijn. Ja, ik wou graag zeggen... Uh, wat mij in, indruk is uh, over pro-Europese beleid, vooral in Nederland, is dat altijd uh, mensen die pro-Europese zijn, ik bedoel politici, yeah. uh, gebruiken hele zwakke argumenten, ook als die argumenten waar zijn. Er is of wij niet in buitenland geld uh, meer of... Uh, Makkelijkheden met paspoorten, dat is waar en dat is leuk. Maar er is hele belangrijke dingen die, die pro-Europees beleid moet, moet, moet hebben. Er zeg maar. zijn belangen voor Europa en toekomst, voor Europese integratie. Naar mijn mening heb geen alternatief. Anders moeten wij hier beginnen wel met Chinees te leren. Maar waar, wat, wat vind jij dat er meer moet worden benadrukt? Alle belangrijkere dingen, dat die twee, wat altijd wordt genoemd in de media... over paspoorten en over visa. maar wat dan? Ja, alle belangen. Alle, zeg maar, als Europa wordt niet één... dan gaat China alles overnemen. Dus dan gaat het vooral om... qua economie, qua handel, qua alles. Dat moet meer benadrukt worden wat jou betreft? Nee, ik ben gewoon van mening dat inter, Europese integratie heeft geen alternatief heeft. Wij zijn zo, hoe moet ik zeggen, ver gegaan dat wij kunnen niet meer terug. In positieve zin bedoel ja. ik. Ja. Oké, okay. Duidelijk, dankjewel Nemo. Ja, groetjes en bedankt voor de mogelijkheid. Okay. Je komt niet uit Italië, toevallig. Nee. Van de buurt van Italië. Ik kom uit Bosnië. Oh, kijk aan. En ik hoop dat Bosnië ook snel meedoen mee aan de Europese Unie. Die hebben wel verdiend, vind ik zelf. Kijk. Na alle fouten van Europa van uh, 20 jaar terug... moet die fouten een beetje begonnen te goed maken En Bosnië omarmen in uh, deze, zeg maar, Unie. Oké, okay. dankjewel. Dag. Dag hoor. Dag. Nee, was dat? Zelf dus pro-Europeaan, dat is wel duidelijk. Maar ja. hij heeft wel een punt dat er vaak natuurlijk, om het volgens mij maar makkelijk te houden, dat er vaak op wordt geweest ja, is toch zo fijn, we hebben één munt en hoef je geen geld meer te wisselen, je hebt geen grenscontroles meer, terwijl er zoveel meer aan te grondslag Ja, ligt. kijk, Europa is ook een, een gemeenschap, een belangrijke gemeenschap. Kijk, ik werk zelf aan de Universiteit van Tilburg. Ja, het is, het is, vind ik, een absolute verrijking dat we nou zoveel studenten uit andere Europese landen hebben en dat dat zo makkelijk samengaat dat, dat, dat, dat, dat je zelf heel, heel makkelijk kunt reizen en, en, en, en kunt, kunt leren van het uh, systeem in andere landen. Dus ja, je moet inderdaad uh, vermijden om alles weer te vertalen... in economische en financiële termen. Ja. Maar je moet ook letten op de andere uh, grote verdiensten die Europa heeft. Dat wil niet zeggen dat je blind moet zijn voor de bezwaren die er zijn. Die moet je ook benoemen. Maar het is natuurlijk toch een van de meest welvarende... zo niet de welvarendste regio van de hele wereld. En dat bedoel ik welvarend niet alleen in financiële zin... maar ook in de zin van uh, hoe wij omgaan met het rechtssysteem. Ja. Ik heb nog een, uh, een goede kritische mail voor je. Hoe is het mogelijk dat een niet-democratisch orgaan... als de Eerste Kamer vol met lobbyisten... En dan uh, gaat het bijvoorbeeld om uh, partijgenoot Brinkman. Hè, als uh, notabene de kopman van de bouwsector. Dat is hij niet meer, hè, geloof ik. Of uh, net niet meer. Medio dit jaar. Dan, ja, precies. Daar. Ja. En die van D66 van Boksel. Flink wordt betaald door de mensen en zorgverzekeraars. Hoe kan het dat zo'n club de plannen kan dwarsgebomen... van een door ons democratisch gekozen volksvertegenwoordigers? Dat is een pittige vraag. Ja. Uh, kijk... Wat is er mis mee dat mensen ook nog andere werkzaamheden hebben? Uh, dat is denk ik ook alweer de kracht van de Eerste Kamer... dat je dan mensen hebt die niet fulltime politici zijn... maar die ook nog een andere positie in de maatschappij innemen. Daardoor ook uh, uit andere hoofden weten hoe bepaalde wetgeving uit kan werken... hun expertise kunnen inbrengen. En als jij transparant bent uh, over je andere werkzaamheden... Ja, dan zie ik daar niet zoveel bezwaren tegen. Kijk, uh, je, je, je bent eerder gehandicapt als je te zeer uh, je als een lobbyist opstelt. Want dan word je gewoon niet serieus genomen. Nee. Dus ik, ik ben daar veel minder uh, negatief over... zolang je maar niet een verkapte agenda hebt. Hè, kijk, als jij uh, uh, voor een bepaald bedrijf werkt en je meldt dat niet... maar je gaat wel uh, als senator uh, allerlei uh, zaken daarvoor verkondigen... dat is natuurlijk fout... Maar als jij zegt, ik, dit is mijn werk, uh, ik zelf werk voor de universiteit. Nou, ik kom voor uit, maar dat wil toch niet zeggen dat ik niet meer over hoger uh, onderwijs zou mogen praten. Nee, maar je kunt dan wel discussiëren over de manier waarop de Eerste Kamer wordt gekozen, wordt samengesteld. Ja, dat is... Het democratische gehalte daarvan. Ja, wij worden indirect gekozen. Ja. Um, uh, via de Provinciale Statenverkiezingen worden de Eerste Kamerleden gekozen. Dat is geen directe verkiezing. Aan de andere kant hebben we ook veel minder bevoegdheden dan de Tweede Kamer. We zeggen altijd, het politieke primaat uh, ligt bij de Tweede Kamer. Um, maar uh, de Eerste Kamer heeft een heel belangrijke functie... om de wetgeving te toetsen aan de rechtsbeginselen. En daarbij moet je echt realiseren dat wij geen constitutioneel hof hebben. Je kunt niet naar een Nederlandse rechter gaan... en zeggen deze wet is een strijd met het gelijkheidsbeginsel van de grondwet. Dat is nou net de taak van de Eerste Kamer. Ja, maar dan kom je wel weer op de discussie. Uh, of het nou lobbyisme is of, of politieke, uh, te veel politieke kleur... dan moet de Eerste Kamer zich daar wel echt tegen gaan houden. Ja, helpen. als het lobbyisme wordt, dan, dan tas je de wortels van de Eerste Kamer aan. En dan kun je hem net zo goed opheffen. Dan is er geen rechtvaardiging meer. Maar ik, ik bestrijd dus dat het lobbyisme is. Ik, ik, ik neem echt aan... Kijk, als jij te zeer met een bepaald onderwerp bent geïdentificeerd... is het verstandig om daar geen woordvoerder in te zijn. Uh, maar ja, uh, dat je voor de uh, lostrekken van de woningmarkt bent, dat je voor de stimulering van de bouwmarkt bent, dat denk ik dat dat zeer in het belang is van de Nederlandse economie. Ja. En om dat met lobbyisme gelijk te strekken, dat gaat we toch net de ver. En hoe groot is het Old Boys Network gehalte in de Eerste Kamer? Um, ja, wat is Old Boys Network? Dat betekent dat je elkaar een beetje in stand houdt, uh -huh. hè, dat die suggestie wordt gewekt. Uh, ik zelf heb dat nooit zo... Uh, ik, misschien was het in het verleden wel zo. Maar uh, ja, ik heb dat nooit zo gezien. Uh, natuurlijk zijn het mensen die vaak uh, al wat ouder zijn... Ja, u heeft nog geen grijze hè? Ik heb een lange grijze eigenlijk. Waar bent u? Oh, dat is altijd friskant. Ik ben 55. Ik wou ja. net zeggen, ik wou zeggen halverwege 50. Maar dat, ja, ja, dat, dat is het goed uit. Ja. Maar ja, kijk, uh, het is ook helemaal niks mis met dat je een breed netwerk hebt. Want Dan kun je ook weer inzetten uh, om, om je kennis ja. daarmee op peil te houden. Maar het heeft altijd iets negatiefs van, um, nou, men houdt elkaar in bescherming. Mm -hmm. um, en dat heb ik nooit zo ervaren. Nee. Ook niet bij collega's? Ook niet bij collega's, nee. Nee, dat kan ik in alle oprechtheid. Ik zit nou voor de derde termijn erin. Op gekozen de laatste tijd? Ik ben voor, ja. Dat, uh, ja Hoe uh, werkt dat dan met de getrapte verkiezingen? Nou, dat, dat betekent toch dat de, de provinciale staten van die provincie... het dan toch heel belangrijk vindt dat zo iemand uh, in de Kamer uh, ja. wordt gekozen. Die heeft verstand van centen. <lacht> die moeten we hebben. Dat, ja. zal het, dat zal het geweest zijn. Goed, ik neem aan dat we de mail in ieder geval van uh, Gerrit uh, goed beantwoord hebben... Of in ieder geval een antwoord hebben. hebben maar... Nee, dat, dat, dat weet je nooit. Maar in ieder geval een poging gedaan. Zullen we nog even naar een uh, muziekje luisteren? Tot slot van deze uitzending. Boy is het? hè? zwitsers uh, duits Dus uh, half Europees <laughs> we kunnen we het op die manier. Of half EU-achtig uh, kunnen we het op die manier afsluiten met het nummer Waitress. Ja, wij zitten ondertussen tijdens de muziek zaten om even door te praten over het uh, boek van mijn gast. Peter Essers was mijn gast, senator voor het CDA, maar ook schrijver van het boek Belast Verleden. En uh, ja goed. Dus er valt nog zoveel over te zeggen over dat boek. Maar uh, goed, mensen kunnen het lezen en bestellen. Ik wil je heel erg bedanken. Lange dag achter de rug, vanochtend nog in Dublin. Eerste Kamerdebat achter de rug, en nu hier twee uur gezeten. Heel graag gedaan. Fijn dat je er was, Peter Essers. En uh, nou ja, goed, die financiën die blijven we nog wel uh, horen de komende tijd, als dat het om Europa gaat. Zometeen hier op Radio 1, uh, uiteraard nog steeds wakker van WNL. En uh, morgen dan zit rechtbankverslaggever Chris Klomp hier van het AD en het ANP. En dan zit op mijn stoel Mieke van der Wij. Veel plezier daarmee en veel plezier zo meteen. Dag. Luister naar mij. En mij. mij. En, mij. En, mij. En, mij. En, mij. en mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV